10 Uur onderduiven Nederwit met het NOS-journaal. Het CDA heeft kritiek op het taalgebruik van PVV-leider Wilders tijdens de Algemene Beschouwingen. CDA-fractievoorzitter Van Haarsma-Buma heeft Wilders erop aangesproken. Wilders gebruikt de woorden als bedrijfspoedel en schoothondje voor PVDA-fractievoorzitter Cohen. Van Haarsma-Buma noemt de uitspraken van Wilders respectloos en zinloos.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 Goedenavond. Veel bekervoetbal in deze uitzending. We zijn live bij de graafschap tegen FC Utrecht. En we waren bij het beladen duel tussen Scheveningen en Aro Den Haag. Ze weten hoe uh, Den Haag is ontstaan. Vroeger heb er een muur gestaan om Scheveningen. En we vroeger al die sche Scheveningen die kwallen er overheen geruid. Ja, en Tony Martin maakte vanmiddag gehakt van de concurrentie. En pakte overtuigend de wereldtitel tijdrijden bij het wielrennen. Daar heb ik het natuurlijk over. Voor Nederland en de bondscoach Leo van Vliet zorgde de achtste plaats voor Lieve Westra voor een bescheiden succes. Ja, voor de Olympische. Dan uh, volgens mij in de laatste gegevens mag je dan uh, met twee renners deelnemen aan de tijdrit. De nominatie is overigens te danken aan de achtste plaats van Lieve Westra. Verder bellen we met Davis Cup captain Jan Siebrink. die vandaag te horen kreeg dat Finland de volgende tegenstander wordt. We staan stil bij het ontslag van intertrainer Gasparini... en de Nederlandse hockeyvrouwen zitten vanaf nu elke week. Drie dagen intern op Papendal om straks in Londen olympisch kampioen te worden. Speelstuk Kim Lammers. Ja, nou, ik heb geloof ik echt een knop omgezet... Maar dat is de woensdag hier en dan uh, donderdag, vrijdag en het weekend lekker thuis. Ja. Marius Nabastigle, de Graafschap speelt thuis tegen FC Utrecht... met als inzet een plaats in de derde ronde van de KNVB-beker. Een uur gespeeld, regen in Doetinchem, een 1-1 stand met goals uit de eerste helft. En een beter Utrecht in het tweede bedrijf met zelfs Bovenberg die nu heel ver door kan. De doelman van de Graafschap wat paniekerig wegtrapt. En de bal dan volgens aan de rechterkant voor de voeten komt van Rozen. Die het overlaat aan uh, zijn collega Meijer die daar niet op zat te wachten. En de bal maar net over de zijlijn ziet gaan. Daarmee is hij wel in veilige haven, maar blijft Utrecht op de helft van de Graafschap staan. De graafschap kwam op voorsprong na 18 minuten via een goal van Johnson. Nadat de Utrecht-verdediging de bal niet echt lekker wegkreeg bij het eigen doel. En op slag van Rust maakte Tommy Orr in de fase eigenlijk dat Utrecht niet zoveel te vertellen had. Met een knal van 25 meter in de kruising schittert het gelijk. Terwijl nu Poupon weg is en Poupon uit een hele moeilijke hoek ook nog onder druk van de verdediger Nielson wil schieten. Maar de bal eigenlijk meer schampt dan raakt. En geblesseerd blijft liggen ook nu in het strafvolgebied van Van Dijk. Dat zou voor de Graafschap slecht uitkomen. Zoals het voor Utrecht al eerder in de wedstrijd slecht uitkwam. Dat Germt, nadat hij het begin van het duel al hard werd geraakt door Rogier Meijer. Van de, het veld moest met een enkelbassure. Hij heeft het nog een minuut of twintig volgehouden. Maar daarmee was het wel gedaan. Wat is er nu aan de hand met Poupon? Die dus uithaalt in dat duel met Nielson. Zegt dat uit een hele moeilijke hoek. En eigenlijk de bal meer schampt. En misschien om die reden wel iets verrekt. Moeilijk in te schatten, moeilijk te zien. Hij wijst volgens mij naar de onderkant van de rug. Zou daar dan inderdaad het probleem zitten. De verzorging is in ieder geval voor hem in het veld. En dat betekent dat de Graafschap en Utrecht even... Kunnen praten met bijvoorbeeld de coach om te kijken wat die nog van ze verwacht in het laatste half uur van deze wedstrijd. Utrecht is boos in de laatste vijf minuten geweest ook nog omdat ze vonden recht te hebben op een strafschop. Die kregen ze niet van scheidsrechter Kuipers nadat Assare door op zijn zeg, wat onhandig door Yves de Winter, de doelman van de graafschap van de bal, werd gegleden in het strafschopgebied. Merkwaardige Utrechtse aanval die eigenlijk maar doorliep en doorliep en doorliep. En toen de bal het strafdomgebied in kwam, dacht De Winter, nu grijp ik in. Dat deed hij niet. Hij raakte wel zijn tegenstander, Assar, die onderuit ging en echt naar de scheidsrechter keek. Zeg, ja, is dit geen strafschop? Het was zo'n moment waarvan je zegt, ja, je hoeft hem niet per se op de stip te leggen. Maar als je hem wel oplegt, mag ook helemaal niemand wat zeggen. Kuipers besloot om het niet te doen. popon de schade valt mee. Hij is weer terug in het veld. De bal rolt weer en Martensson heeft hij aan zijn voeten. Het opent naar de rechterkant waar Bovenberg heel brutaal, zoals hij dat vaker doet in de tweede helft, doorloopt. De bal achter Kali speelt, komt nog bij Boldewijn, de vervanger van Gert. Die wil dan in één keer de bal voor het doel leggen, maar komt daar niet aan toe. Op de bank van Utrecht zit ook nog, uh, die had je dan kunnen inbrengen toen Gert naar de kant ging, Jacob Moulenga. Maar wat blijkt, Moulenga is ook niet helemaal fris en kan maximaal een half uur spelen. En dat betekent dat hij niet al in de eerste helft gebracht kon worden. Wie weet wordt het nog verlengen ook. En moet je nog puzzelen met de minuten. Ingooi voor Utrecht. Bovenberg gooit. De bal komt het strafgroepgebied van de Graafschap even hard vooruit als dat hij erin ging. Het uitverdedigen laat toch de wensen over. En de bal nog voordat de middenlijn in zich komt is alweer prooi voor Utrecht. Via de linksback deed Bulthuis. Die dan Tommy Oor aanspeelt. Dat is eigenlijk de beste man aan de Utrechtse kant. Nu ook weer goed weggedraaid de bal teruggegeven aan Bulthuis. Die zou een voorzet moeten geven als hij bij de achterlijn aankomt aan de linkerkant van het veld. Onder druk van Jury Rozen. Hij blijft aan de bal. Uiteindelijk gaat die bal over de zijlijn. Twee meter bij de cornerflank vandaan. Mag Utrecht dan een gaan nemen. Orville de bal wel weer, neem ik aan. Los van zijn doelpunt. Want dat was werkelijk van grote schoonheid. De knal in de kruising is hij aanwezig. Is hij zeer actief. En lukt er eigenlijk bij de jonge Australië heel veel. Nu wordt hij overgeslagen. Probeert Utrecht het via de andere kant. Kali niet bereikt. Maar wel een overtreding gemaakt dan op Assaren. Daar staat Kuipers met zijn neus bovenop. Rogier Meijer is de dader. Nee, Wormgoor is de dader. Die nog een blauwe maandag bij Utrecht speelde. Een paar jaar geleden. Dat werd niet echt een groot succes trouwens. En nu een vrij school voor Utrecht waar Assaren de bal heeft. En wordt aangespeeld aan de linkerkant van het veld. De Graafschap plooit terug staat te wachten rond het eigen strafschopgebied. Utrecht moet het verzinnen, Utrecht is beter. Zoals ze zegt, met name in de tweede helft. Maar de stand gelijk, na nu 64 minuten bijna 1-1 in Doetinchem. Laten we eens kijken wat er allemaal gebeurd is op de velden... in die tweede ronde van de KNVB-beker. Scheveningen-Ado Den Haag, pikant duel natuurlijk 1-3. Straks een reportage van Edwin Cornelis over die wedstrijd. VVSB tegen PSV 0-8. Noordwijk-Ajax 1-3. Hilversum-RKC 0-3. Zwaluwen-FC Twente 1-8. kuik Herakles 0-1. Una tegen Volendam 1-3. Berkum-Veendam 2-0. En Eindhoven tegen Emmen werd 3-1. En nu we toch met uitslagen bezig zijn. Real Madrid heeft opnieuw twee punten laten liggen in de Spaanse competitie. Het bleef bij 0-0 uit bij Santander. Barcelona kan daarvan profiteren. De topper tegen Valencia wordt momenteel in Valencia gespeeld. Wedstrijd is een minuut of acht bezig. Daar staat het nog 0-0. Tony Martin heeft vandaag de wereldtiteltijdrijder bij de profs veroverd. De Duitse wielrenner was in Kopenhagen over zo'n 46 kilometer... ruim één minuut sneller dan de Brit Bradley Wiggins. De kans dat de Zwitserse titelverdediger Fabian Cancellara die als derde eindigde klop zou krijgen, was groot. Maar dat dat op zo'n manier zou gaan gebeuren, dat had toch niemand verwacht. Verslaggever Giel Lippens. Hij zal zelf ook zeker niet hebben verwacht dat hij de zilveren medaille ook nog kwijtspeelde aan Bradley Wiggins, maar dat hij uiteindelijk ook nog 1 minuut en 21 seconden verloor op Tony Martin. Nee, dat zal Fabian Cancellara in zijn stoutste dromen nooit gedacht hebben. Hij heeft natuurlijk dit jaar al meermalen klop gekregen. Hij kreeg klop in de Ronde van Spanje, kreeg klop in de Tour de France, allebei de keren van Tony Martin. En toen riep iedereen Fabian Cancellara, is de oude Fabian niet meer? De man die vier keer al wereldkampioen tijdrijden werd in zijn carrière. Maar aan de andere kant dachten mensen ook wel, hij zou wel weer eens een keer keihard kunnen toeslaan op dat WK. Wie weet, misschien speelt hij wel verstoppertje. Nou, tijdens dit WK bleek dat hij geen verstoppertje heeft gespeeld de afgelopen tijd. Dat hij echt minder goed is dan de afgelopen jaren. En dat hij dus behoorlijk klop heeft gekregen van Martin en van Wiggins. Hij maakte zelfs vlak voor de finish nog een belangrijke stuurfout. Ging bijna rechtdoor in de hekken. Moest zich even vasthouden aan die hekken. Kwam toen pas weer op gang. En dat gaf maar weer aan dat de Net er absoluut niet op zat op Fabian Cancellara. Dus Tony Martin, na twee bronzen medailles... ...pakt hij nu een gouden medaille op het wereldkampioenschap. En het zal niet zijn laatste gouden medaille zijn als je kijkt naar zijn leeftijd. 26 jaar oud pas. En als je kijkt naar zijn ontwikkeling ook. Hij wordt ieder jaar maar weer sterker. De Nederlanders, ze deden mee. Lieve Westra werd achtste... Dat is best aardig, maar meer is het ook weer niet. Hij werd achtste op 3 minuten en 18 seconden van Tony Martin. En voor Stef Clement moeten we gaan kijken naar de 20ste plek, want daar finishte hij. Daar zal hij erg blij mee zijn geweest, want Stef Clement leek lange tijd niet meer geschikt voor het wielrennen. Leek lange tijd uh, toch zodanig geblesseerd dat hij nooit meer in actie zou kunnen komen op een wereldkampioenschap. Hij was er gewoon bij, daar was hij al blij mee. En dat hij dan uiteindelijk 20ste wordt op ruim 4,5 minuut van de Tony Martin. Het deerde hem allemaal niet. Hij is tevreden dat hij weer terug is. De Nederlanders dus een rol in de marge. We zijn het wel gewend op dit WK tot nu toe. Maar Tony Martin was vandaag de grote man. De Duitser wordt wereldkampioen tijdrijden. Dragons en Carnival, Kwart over tien in Spanje. zes zijn ze een kwartiertje onderweg bij uh, Valencia tegen Barcelona. Barcelona heeft uh, twee keer gescoord. Eén keer door uh, Abidal, maar dat was zijn eigen doel. En uh, Vervolgens, twee minuten later, Pedro 1-1 Topper staat er dus nu. Gelijk, net als bij de graadschap tegen Utrecht, Bas. Ja, twintig minuten nog. Van Dijk haalt rare capriolen uit in het Utrechtse doel. Door een terugspeelbal vanaf de rechterkant voorkomen verkeerd in te schatten... hem eigenlijk te missen. En dan zich nog bijna door Sretzkovic aanvallen van de graafschap te laten verrassen ook. Hij moest als een haas. Of na een goede oude dag nog uh, omdraaien met uh, stramme piepende spieren. Om de bal vervolgens nog weg te trappen uit dat doel. Het enige moment eigenlijk in de tweede helft dat de graafschap daar serieus gevaarlijk is geweest. Nou ja, dat moment van Poupon met dat schot wat hij eigenlijk niet goed kon afvuren van een paar minuten geleden. Hij staat er overigens nog gewoon, op De blessure valt dus wel mee. Maar Utrecht heeft de geest gekregen in de tweede helft, dus beter. De eerste helft waren ze dat niet, maar de tweede helft zijn ze oppermachtig. Zo even weer een aardige actie van Oor. Die kon schieten. En voor de tweede keer in deze tweede hel moest er door de graafschap een bal van de doellijn worden gehaald. Maar voor de tweede keer liep dat dus goed af. En met nog 19 minuten te gaan zou je op dit moment zeggen, heeft Utrecht de betere papieren? Zegt dat wat? Nou nee. Volgens seizoen werd het hier ook gelijk in het bekertoernooi Ook de graafschap Utrecht op het programma. Toen won uiteindelijk Utrecht na het nemen van strafschoppen. Willen we daar vanavond op wachten? Koyala blijkbaar niet. Want die loopt maar eens door op een lange paas die van achteruit komt. Er komt een voorzet van de Graafschap. Poupon wil wel naar de bal toe, maar staat eigenlijk vast in duel met Nielson. Die heel, slecht, heel slim het sterke lichaam gebruikt. En ervoor zorgt dat Poupon niet in de buurt van de bal kan komen. Utrecht verdedigt uit, maar wel ten koste van balverlies. En eigenlijk voor het eerst in deze tweede helft heeft de Graafschap nu voor een periode die langer duurt dan een minuut de bal op de helft van Utrecht. 72 minuten op de klok. 1-1 is de stand in Doetinchem. Nederland speelt uh, februari volgend jaar in de Davis Cup tegen Finland. Er is geloot vandaag in Bangkok. Jan Sieberink, uh, captain van de Davis Cup, uh, goedenavond. Ja, goedenavond. Waarom werd er eigenlijk in Bangkok gelood? Goeie vraag. Goeie vraag. <laughs> ik las het, het net, ik denk, we... hè, hè, waarom? <laughs> ja. Maar goed, je weet het niet. <laughs> de... Nee, dat nee, weet ik niet. Ik denk dat ze zo min mogelijk Europese captains uh, daar wilden hebben. Ofzo. <laughs> ja, je was er niet bij. Nee. Uh, het is in groep 1 van de Europees-Afrikaanse zone. Kan je even kort uitleggen hoe we dat moeten inschatten qua niveau? Um... Hoe we dat in moeten schatten. Ja, ja, je moet zo zien dat de beste 16 landen zitten in de wereldgroep. Die spelen in principe onder de, weer, in, uh, onder de Davis Cup. En dan zijn er uh, verdeeld over drie zones. Dat is de, de uh, Amerikaanse zone, zeg maar. Waar Amerika en Zuid-Amerika onder vallen. Dan heb je de Europees-Afrikaanse zone. En dan heb je ook nog eens de uh, Aziatische uh, Oceanië zone, zeg maar. Die zitten allemaal eronder verdeeld. En die. Uh, ja, die moeten zeg maar in, in drie, zo, drie of vier zones zijn, dat, geloof ik. Ja. Dus Europese-Afrikaanse zone 1, 2, 3 en 4. Dus wij zitten eigenlijk in de hoogste zone, net onder de wereldgroep. Dus uh, ja, dat is, dat is eigenlijk een groep waarin je uh, ja, als, als laatste station... zeg maar naar de wereldgroep uh, zou kunnen ja. komen. Ja. We zitten er dus tegenaan, om even zo te zeggen. Ja. ja. ja. Dan um, begin je dus tegen Finland. Want zometeen is eventueel de volgende is dan Roemenië. Maar eerst even Finland. Hoe, uh, hoe kijk je daar tegenaan? Um, van deze loting is dat we in ieder geval thuis spelen. We hebben een aantal uitwedstrijden de laatste jaren gehad natuurlijk. Dus het is fijn om thuis te spelen. Dan kan je de ondergrond bepalen in ieder geval in die periode. Nou zeg maar, en, wat uh, wordt het dan? Wat, wat wordt de, de ondergrond? Nou ja, dat, <laughs> dat, dat, dat, ik ben niet de enige die dat bepaalt... omdat ik niet degene ben die op die baan hoeft te spelen natuurlijk. Ik moet alleen de jongens aansturen. Maar dat gaat in overleg met, met de spelers natuurlijk. En uh, eigenlijk vanaf het moment dat de loting bekend is... stuur ik het berichten naar, naar alle uh, in principe spelers die in het team zitten... En dan krijgen ze berichten tegen wie waar we spelen en dan gelijk eigenlijk erachteraan van en denk ook gelijk even na over de ondergrond. Ja, en dat okay. bepalen we eigenlijk in de komende weken die allemaal gaan komen. Ja. Dus, uh... Maar nu even terug naar die naar die want ik onderbrak je, even terug naar uh, die tegenstander Finland. Ja. Hoe schat je dat in? Uh, nou ja, dat, uh, op zich. Uh... Er zijn sterkere tegenstanders, er zijn minder sterkere tegenstanders. De Jarko Niemine is een nummer 1, die staat uh, eigenlijk al jaren bij de beste 50 van de wereld. En uh, dat staat hij nu ook nog steeds. Nou, spelers, Hazen, Timo de Bakker, Thomas Gorel, die kennen hem, die hebben veel tegen hem gespeeld al. Uh, dat, is een, dat is een goede speler, daar zou je goed tegen moeten spelen om die te verslaan. De tweede is wat minder bekend, dat zijn uh, een aantal jongens, uh, en Henry Contine ken ik wel, van een aantal toernooien. Die ik met, uh, als begeleider van uh, de bakker, onder andere, en Robin, ben mee geweest. Dat is een, uh, een talentvolle speler die veel geblesseerd is. Dus ja, dat is dan altijd de vraag of die in die periode geblesseerd is, ja of nee. nee. En de rest is uh, wat onbekend van de zin. Dus uh, ja, dat, uh, dat, dat kan ik je nu niet stellen. Nee, maar uh, het gevoel zegt: moet kunnen. Um, ja, maar ja, goed. We, we willen naar de wereldgroep. En dan moet je van dit soort landen winnen. Dus. Ja. Uh, ja. Ja. En dan als, als, als we doorkomen, hè, want als we winnen hebben we het altijd over we... dan gaan we winnen van Roemenië, is de bedoeling. De, he, he, he, he, werkt, werkt dat zo? Is dat uh, inderdaad de volgende tegenstander is dan al bekend? De volgende tegenstander is bekend, want uh, ja, in, in deze zones zo worden vier landen worden er geplaatst. En die hebben een baai, waaronder dus Roemenië. Dat is een geplaatst land in deze, in deze groep. Die hebben een baai, dus uh, ja, als er gewonnen wordt van Finland... dan is het uh, Roemenië en die zou dan ook thuis zijn. Ja. Ja, dus dan kunnen ja. wij ervoor zorgen dat Roemenië een bye krijgt. Uh, maar dan uh, een bye-bye in dit geval uh, ja. is, is dan de bedoeling. Ja. Maar is Roemenië vergelijkbaar met Finland of, of uh, hoe, hoe uh, moeten we dat inschatten? Dat is vergelijkbaar met Finland, ja. Ja, dat kan je dus zo stellen. De Victor Harnescu, dat is eigenlijk hun belangrijkste speler. En uh, ja, daarnaast zijn, zijn ook goede spelers, maar minder bekend, minder aansprekend. Maar goed, wat je, je kan niet te ver vooruit kijken. Finland is de eerste orde, dus uh, ja. niet rijk rekenen voordat je het uh, <laughs> binnen hebt. Nee, wanneer wordt er precies uh, februari volgend jaar? Maar is de dat datum al bekend? Of wordt ja, 10, 11 al... ja, en 12 februari. En dat is het weekend, zeg maar, voor het uh, ABN AMRO toernooi in Rotterdam. Maar is dan alles al in gereedheid gebracht? Want dan denk ik, nou, dat wordt dus ABN AMRO dan. Dat wordt uh, dus Ahoy, bedoel ik dan uh, eigenlijk te zeggen. Ja, dat, dat, ja dus, daar zou je over na kunnen denken misschien. Want ja, het is erg logisch uh, om ergens een tennisbaan neer te leggen... terwijl je in Rotterdam in een heel mooi paleis een tennisbaan hebt liggen. Ja, dat is waar, maar die, die baan die wordt er natuurlijk ook al uh, uh, ruim voordat het toernooi begint. Wordt dat neergelegd? Uh, stel dat wij uh, uiteindelijk gaan besluiten om op gravel te spelen, bijvoorbeeld, ja, dan, dan wordt het lastig. Ja, ja, ja, ja, dan moet je de gravel er weer uithalen of hem inderdaad ergens anders neerleggen. Dat is dan logisch. Ja. Goed, um, erg veel succes met uh, de voorbereiding. Het duurt nog even, maar uh, ja. ik kan me voorstellen dat het moeilijk wordt... om, uh, om selecties te bepalen en dergelijke, en dat, om iedereen op scherp te zetten. Dus daar heb je nog even voor. Nou ja, daarom uh, ruim de tijd. En, uh, de voorbereiding is inderdaad begonnen. Voor de jongens verder nog niet zozeer, want die spelen gewoon allemaal... hun eigen toernooi nog tot en met november natuurlijk. Ja. Maar dan vanaf december, dan gaat het al... Uh, uh, tenminste, wordt er in ieder geval rekening gehouden met de Davis Cup. Ja. Ja. In februari, want dat was dan een uh, kort dag nog. Oké, okay, dankjewel. Jan ja, graag okay. Over de Davis Cup dus van uh, volgend jaar. 10, 11 en 12 februari ondergrond nog te bepalen. En dus ook waar die wedstrijd gespeeld gaat worden. Goed, het wordt uh, spannend zo ongeveer bij de Graafschap tegen Utrecht. Bas, zo zeker als er kansen komen voor de Graafschap. Zoals nu met een voorzet vanaf de rechterkant van Poupon. Waarbij je het gevoel hebt dat de leeuw die invaller is vanavond... Nog niet scoorde voor de Graafschap, wat hij voor zijn oude ploeg Veendam heel graag en heel vaak deed. Toch wel gevaarlijk opduikt op uh, korte afstand voor het doel van Van Dijk. Maar de bal net niet goed op zijn hoofd krijgt. Utrecht gaat wisselen en daar komt dan toch Jacob Moulenga. Van wie we al zeiden, hij kan maximaal een half uur. Nou ja, uh, dat zou kunnen. Met de verlenging erbij zal het dan iets meer worden. Want daar stevenden we toch langzaam maar zeker op af. Maar wie weet heeft hij wel Jacob Moulenga het idee om deze wedstrijd te beslissen. 12 minuten nog gaan. hij komt als vervanger van Anuar Kali. Die is mocht beginnen bij FC Utrecht. Mulenga nog maar eens in herinnering geroepen toen deze twee ploegen een paar weken geleden in de competitie in Utrecht tegen elkaar speelden. En de Graafschap heel lang met 2-0 stond, Was het Mulenga een hoogstijger persoon die in de slotfase met twee goals voor 2-2 zorgde. Balbezit voor de Graafschap dat zich vind ik in de laatste tien minuten wat ontworsteld heeft aan de druk van Utrecht. Die toch de hele tweede helft heeft aangeduurd en dus ook kansen heeft opgeleverd. Maar de Graafschap komt langzaam maar zeker weer wat meer aan voetballen toe. heeft natuurlijk met uh, Evers en De Leeuw twee mensen in de ploeg gebracht die eigenlijk een beetje werden gespaard. Maar dat zijn toch normaal basisspelers. Daar word je als elftal ook altijd sterker van. Nu de diepe bal op Poupon. Wordt gemist eigenlijk door Bulthuis. Opgevangen dan door Schut. Bulthuis verlengt dan in de richting van Mensen voorin. Boldewijn staat daar nu. Die kan de bal aannemen. Meegeven aan Moulenga. Dat was de bedoeling. Maar de bal valt eigenlijk een beetje tussen Moulenga en Assare in. En wordt dan opnieuw opgevangen door de graafschap. De hoogte van de middenlijn. Poupon aan de rechterkant van het veld. Sretskovits mee. De Leeuw mee nu voor het doel. Poupon moet eerst zijn tegenstander voorbij. Daar komt nu steun van achteruit van Ties Evers. Dan gaat de bal breed naar Jury Rozen. Dan met een wippertje naar het doel naar Breinburg. Die wil hem dan doorwippen. Slaagt er niet in. Loopt wel achter de bal aan in de poging dat weer te repareren. Dat lukt niet. En dan kan Utrecht eruit komen. Maar is de paas op Snijder heel slordig. En kan Snijder dan onmogelijk bij. De bal rolt de van de middenlijn over de zijlijn. En de graafschap mag weer gaan ingooien. Dat gebeurt allemaal na bijna 80 minuten voetballen. Johnson en Orr maakten de doelpunten in de eerste helft. In de tweede helft dus nog geen goals gezien. En als dat zo blijft, dan wordt het straks echt verlenging geblazen tussen de Graafschap en Utrecht. Dat zou dus maar zo kunnen. Om aan te geven hoe dicht het bij elkaar ligt, nogmaals dus 2-2 in Utrecht dit seizoen. Vorig jaar de bekerwedstrijd hier, de Graafschap Utrecht, ook penalties nodig. Dus wie weet hoe lang de avond nog duurt in Doetinchem. Goed, inmiddels um, tuss tuss tussenstand nog steeds bij Valencia tegen Barcelona. De wedstrijd is uh, 24 minuten onderweg. 2-1 voor Valencia, doelpunt Pablo. Identieke aanval van uh, Valencia als de 1-1. Toen uh, werd hij uh, in eigen doel uh, getikt door Abidal. Nu was het Pablo die de 2-1 uh, binnen tikte voor Valencia. Daar blijft het dus. Hartstikke spannend. We gaan weer terug naar het uh, wielrennen. Uh, de Duitse Tony Martin was dus veruit de snelste in Kopenhagen... en volgt Fabian Cancellara uit Zwitserland op als uh, wereldkampioen tijdrijden. De Nederlanders lieve westra en Stef Clement deden niet mee om de prijzen... maar konden tevreden terugkijken. Een reportage van Steven Dalebout. En weg is Liewe-Westra voor een tijdrit van ruim 46 kilometer door Kopenhagen... tussen alle grote tijdrijders van de wereld. Maar Leo Westra houdt het liever simpel. Het is eigenlijk gewoon heel makkelijk, gewoon urenlang. Sporten, wat ik zeg, goed, goed, hard, hard, snel sporten en dan, uh, dan is hij weer klaar. This is Westra coming through right now. Right now. So Vooruit geschreeuwd door de Amerikaanse speaker in Kopenhagen en ook door ploegleider Michel Cornelissen eindigt Liewe Westera uiteindelijk als achtste op 3 minuten 19 van winnaar Tony Martin. En dan is het dus nabeschouwen geblazen bij de bus van Nederland met bondscoach Leo van Vliet. Zou het snijden, maar, je, het, maar je, het je, het voel, je voelde ook dat het goed liep? Ja, de, ja het begin is gewoon kloten, maar daarna ja, dan blijf ik gewoon hetzelfde tempo houden. Ik denk, denk niet dat ik echt versnel, maar... Ja, Jij begint na de eigenlijk altijd pas een beetje te, te ja, draaien. Was, was, was, was de snelheid stond het er mee? Top 10 is, is gewoon mee, super gewoon. Ik word 8 volgens mij en uh, ja... Daar moet je gewoon blij mee zijn. En nu besef ik dat nog niet echt, maar het is het wereldkampioenschap. En dit is gewoon, ik sta gewoon tussen de, ja, bij de beste team van de wereld, dus ja, daar moet je gewoon heel, heel blij mee zijn. Of is het toch ook een beetje, omdat je sporter bent, ga je er vooraf in met misschien wel hogere doelen dan dat je eigenlijk kan halen? Ja, natuurlijk. Van binnen hoop je en hoop je en hoop je dat je misschien met een superdag een keer toch wel heel dicht bij het podium kan komen, maar ja, de, ja, nou ja dat, dat hoop je. Maar ja, nu word ik achtste en, en hier moet ik gewoon heel blij mee wezen. Dat heb, ik heb voor het tijd gezegd, als ik hier top 10 rijd, dan, dan ben ik tevreden. En ja, ik ben tevreden. En je haalt de Olympische nominatie binnen. Ja, nou ja, dat is een mooi cadeautje. Steve, op! Coming up the ladder. He continues to go faster. Steph Clement. Steph Clement coming at us. former medalist on this event. Clement coming at us. Steph Clement, in Nederland ook al bekend als Stef Clement. Na lang blessureleed is hij weer terug op het hoogste niveau in het wielrennen. hij rijdt vandaag uiteindelijk de 20 tijd. Hij heeft daar een beetje een dubbel gevoel bij. Aan en de ene kant weet hij dat dit misschien wel het hoogst haalbare was. Aan de andere kant had hij vooraf misschien wel op iets meer gehoopt. Nou, ja, ik vind het belangrijk om toch uh, alles te doen zoals je dat normaal ook doet, uh, om zo goed mogelijk uh, die tijdrit te rijden. En uh, ja, goed, natuurlijk uh, is het jammer dat het een parcours is wat je niet ligt. Het is altijd fijn als je, als je in vorm bent, als de conditie goed is. Als de voorbereiding goed was, uh, dan hoop je op een parcours wat voor jou gemaakt is. En dan kan je, kan je het ook laten zien. Dat is nou even, even wat minder uh, dit keer, maar ja. Uh, ja goed, uh, dat, nogmaals, uh, je kan geen invloed uh, hebben op dit soort dingen, dus uh, dan moet je daar vrede mee hebben. Ik, ik moet ook zeggen dat ik, uh, ik, ik uh, kan daar nu veel beter in kan berusten dan een paar jaar geleden. Nogmaals, uh, vorm is goed. Ik ben goed uit Amerika gekomen. En uh, daar ook uh, laten zien dat, uh, dat de vorm in orde is. Alleen, ja goed, uh, parcours heb je, heb je zelf niet uit te tekenen. Hoe kan het dat je daar nu beter in kan berusten dan een paar jaar geleden? Ah, een stukje ervaring, denk ik. Ook, uh, als je ziet wat je vorig jaar meemaakt, dan uh, kan je sowieso uh, uh, beter met tegenslagen omgaan, denk ik. Dat, uh, dat leer je ook, dat is een stukje ervaring. En, uh, ja, om de, dit, is, dit is geen tegenslag, dit is gewoon uh, uh, nogmaals een parcours dat uh, mij niet ligt. Ik ben een, een goede tijdrijder, maar wel met beperkingen. En de, de, de absolute wereldtop, zoals uh, Cancellara, Martin, uh, Miller... Uh, Wiggins, dat soort mannen, hebben gewoon een stuk minder beperkingen... en komen op bijna alle parcoursen goed uit de verf. Zij, Stef Clement, vanaf zijn campingstoeltje bij de bus. Bondscoach Leo Vliet zag het allemaal aan... en zag even later ook Liewe Westra binnenkomen. Tijd dus om de uitslag er maar eens bij te pakken. Nou, hartstikke mooi, achtste. Je ziet wat voor namen daar allemaal staan. En Stef was... Twintigste. Ja. Maar vooral die, die achtste plek had dus is belangrijk hè, voor Nederland. Ja, voor de Olympische Spelen. Dan, uh, volgens mij in de laatste gegevens mag je dan uh, met twee renners deelnemen aan de tijdrit. En dus was de conclusie vandaag dat Tony Martin veruit de beste was... en dat de Nederlanders deden wat ze konden doen. Een conclusie die Leo Westra voor lief nam. Hij stapte in zijn auto met zijn vriendin en reed in één streep terug naar Friesland. Dat zal een latetje worden vannacht. Ik heb geen idee, maar ja, dat maakt niet uit. Komt niet op een uur aan. Zo is het. Liewe Wistra was dat in een bijdrage van Steven Dalenboud. Half elf, hoe lang nog? De Graafschap Utrecht, Bas. Misschien wel 35 minuten. Uh, voorlopig zijn het er zeker vijf. Het is 1-1 en we Steven af op verlenging. Wie wil nog, wie durft nog. Rozen komt voor de Graafschap en neemt vier mensen mee... van wie de Leeuw en Evers er twee zijn. Evers krijgt de bal, dus de rechtsbek die dus ingevallen is... nog fris moet zijn, in ieder geval frisser dan de rest. De bal gaat terug naar Rozen. Rozen probeert hem dan in één keer in de richting van Popon te steken. Dat lukt. Bal voor de voeten van Breinburg. Die zou kunnen schieten. Dat gaat hij ook doen. Schot geblokt door uh, Nilsson. een van de twee centrale verdedigers van Utrecht. Dan komt dan aan de linkerkant bij uh, Abdullah voor zijn voeten. De linksbek. Voorzet is net niet goed. Maar ja, daar zit de keeper mis. En wordt die bal nog bij de tweede paal door Sretskowicz. Niet op het doel geschoten, maar eigenlijk teruggelegd voor het doel. Dat is zo'n beweging waarvan je zegt dat kan helemaal niet. Maar hij slaagt erin. Er is alleen niemand om het dan vervolgens af te maken. Van Dijk ziet de bal net over zijn vingertoppen heen vliegen. En voorbij de tweede paal komt die bal dan vervolgens terug. Ik denk dat het niet Svetzko was, maar de Leeuw uiteindelijk die daar verantwoordelijk voor is. Dat is inderdaad de Leeuw geweest. Die daar die bal nog kan binnenhouden en hem nog nou ja, eigenlijk weer voor het doel brengt. Maar daar wil niemand schieten. Koyala is dan nog het dichtst bij, maar die krijgt de bal niet op tijd onder controle. Utrecht is er zo van in paniek geraakt dat het vijf meter verderop een overtreding heeft moeten maken. En nu een vrije schot moet incasseren aan de tegenstander. De graafschap mag die nemen op. Nou laten we zeggen, 35 meter van het doel. Dat is nogal een stukje. 87 minuten. Wie wil? Wie kan? Wormgoor staat erbij. Rozen staat erbij. Dat zijn de enige twee eigenlijk. Het lijkt erop dat Rozen een tikje gaat geven. En dat Wormgoor dan moet gaan schieten. Ja, zo moet het gaan. Wormgoor doet het. En schiet de bal die op de vuisten komt van Van Dijk. Goede reflex. Goede redding. Goed gekiept van de... Doelbal van FC Utrecht Rob van Dijk die die trap van Wormgoor die echt de kruising is als hij gevlogen over de lat heen duwt ten koste van een hoekschop. En zo wordt het dan toch nog hectisch juist op dat deel van het veld in de slotfase waarin de tweede helft toch het minst gebeurd is. Omdat Utrecht zeker de eerste 25, 30 minuten van het tweede bedrijf beter was. De kansen ook kreeg maar in de slotfase dus toch moet toestaan dat de graafschap komt. Hoekschop op het hoofd van wie? Abdullah bijna schut komt weg. Die kopte overigens geheel in zijn traditie in de eerste helft een bal op de eigen lat. Het is bij hem dan altijd nog een wonder dat hij niet in zijn eigen doel kopt. Dat deed hij die seizoen namelijk vier keer, weet u nog. Drie keer in de competitie en één keer in de Europa Cup. Wordt dit keer gered door de laptaaljeschut. Balbezit is alweer voor de Graafschap, nadat Utrecht heel even wil uitverdedigen na die afgeslagen hoekschop. Maar daar komen ze weer. De diepe bal op Evers. Lijkt me wat te hard, is te hard. Bal rolt over de achterlijn. Twee minuten nog, plus wat extra tijd in Doetinchem. 1-1 is het bij de Graafschap Utrecht. Far away, I've been wanting for so long. I gotta stop. Montreal en Wish I Could. En uh, toch redelijk wat wedstrijden waar verlengd gaat worden. Wellicht dus ook bij de Graafschap Utrecht. Maar het blijft er in ieder geval wel spannend onder, Bas. Nou, zeker. Het is uh, nog altijd 1-1. We zitten in de 92ste minuut van de wedstrijd. Van de extra tijd is nog 1 minuut en 40 seconden over. Koeman uh, probeert rustig op de bank te zitten bij Utrecht... zoals Ulderink rust probeert uit te stralen bij de Graafschap. De vraag is, zijn ze het ook echt? De Graafschap komt weer via Evers en via Koyala... Via Rozen. En eigenlijk met het hele elftal nu. Ook uh, Abdullah komt mee, de linksback. Dat betekent dat Sreskovic nu weg moet van die vleugel het strafopgebied in. Dat doet hij nu. Komt de voorzet. Die komt in de handen van Van Dijk. Die hem makkelijk kan pakken. En nu ook een gebaar maakt uh, aan zijn spelers. Rustig. Utrecht blijft heel duidelijk hangen nu achterin met 7-8 mensen. zijn er eigenlijk nog maar twee. En dat zijn Moelenga en Assare die er wel uit willen. De bal terug naar Nielsson. Nielsson tikkeltje onder druk gezet. En dan de diepe bal waarvan van Utrecht uiteindelijk Asare bij kan komen. Het van de middenlijn. Bovenberg aangespeeld. De middenlijn over. Goed gegeven nu aan Boldewijn Die de bal meeneemt. Of het is Moulenga. Moulenga schiet. Schot geblokt. Hoekschot nog voor Utrecht. Aardige actie. Vooral van Bovenberg. Die het namelijk twee pasjes doet. En ogenblikkelijk ziet dat bij Moulenga de ruimte ligt. En Moulenga die twee stappen naar rechts moet doen. Onder druk nog van de tegenstander. Dat is Wormgoor. En de bal vervolgens via Wormgoor over de achterlijn schiet. Hoekschop van Utrecht in extremis zou het dan nog kunnen. 30 seconden nog over van de extra speeltijd. Die is toegekend 3 minuten. En een hoekschop zou dus automatisch een plek in de volgende ronde betekenen als hij zou worden binnengekopt. Schut was er een paar minuten geleden al best dichtbij. Met een eerdere hoekschop die Utrecht mocht nemen. Snijder trapt. Bal komt in de handen van de keeper Yves de Winter die hem eigenlijk probleemloos kan vangen. En daarmee applaus, oogst en alle mensen die hier in het stadion zitten... dus langzaam maar zeker dezelfde conclusie trekken. Die trekt nu ook de scheidsrechter Jurk Kuipers. Het is wel voorbij, maar toch ook weer niet. We gaan verlengen in Doetinchem 1-1. Gaan wij even terug naar een bijzondere stadsderby in het bekenternooi vandaag. De amateurs van Scheveningen namen het op tegen de pros van ADO Den Haag. Dat is een prachtige affiche, zoals het dan heet. Dat vonden ze ook in de stad achter de duinen. Een reportage van Edwin Cornelissen. Kleinschalig, gezellig. Dichter bij de zee dan bij de Haagse binnenstad. Dit is het complex van SVV Scheveningen. Het voorterrein loopt al behoorlijk vol met mensen. Meneer, ja, u heeft daar een sjaaltje met zwart en groen. Nou, Groen-zwart zijn de kleuren van Scheveningen. Ja, ja. dus, het uh, <laughs> is een hele gezellig club. Ja. En hoe is dat voor zo'n club om te spelen tegen Ado Den Haag? Is het de grote broer trouwens, moet je het zo zien? Uh, ja, eigenlijk wel. Ja, zo'n club is het gewoon gigantisch natuurlijk. En, uh, ja, het is gewoon wereld dat, zo, dat het eigenlijk zo geregeld wordt. En hoe zit dat eigenlijk tussen Hagenaars en Scheveningers? Is dat uh, haat en neid, of... echt? Een echte Schevening moet niks, niks van Hagenaars weten. Dus, uh... wat, wat vindt een Scheveninger van een Hagenaar? Kwallen. Ze zeggen altijd, ze, ze weten hoe uh, de ha Den Haag is ontstaan. Vroeger heb er een muur gestaan om Scheveningen. En hebben vroeger al die sche Scheveningen die kwallen er overheen geruid. Aan rivaliteit dus geen gebrek tussen Scheveningers en die anderen uit Den Haag. En waag het niet hoor, als je, als je een of andere brief schrijft, dat je, je erop zet uh, Westduinweg Den Haag. Want er uh, want wordt het niet besteld hoor. Scheveningen moet erop. Ja, echt, ja, echt hoor. <laughs> maar SVV Scheveningen tegen ADO is ook een wedstrijd met een historisch randje. Waar ja, we Dat komen we te weten bij uh, de snackverkoper. Ja, ballen komen er ook. Want u heeft hier een krantje. Van uh, 35 jaar geleden. De prijs 15 cent, de sportgids, waarin het gaat over Holland Sport. Over Holland Sport, ja. Holland Sport, de voorganger van de SVV Scheveningen. Want schetst u die historie is later gefuseerd? Ja, later in de gemeente FC Den Haag wou we één club in Den Haag hebben. Eén betaald voetbalclub? Eén betaald voetbalclub, ja. En dat werd dus FC Den Haag? Dat werd FC Den Haag, ja. Nemen ze dat ADO Den Haag nog kwalijk hier? Nou, hoofdscheveningen is wel hoor. Dan, uh, hebben een antipathie tegen S&H, ja. ja. En dat komt door dat verleden. Want um, was het een grote club destijds, Hollandsport? Ja, dat, uh, ik heb, uh, wij wonnen hier met Hollandsport van Feyenoord met de 1-0. Ja. Er waren zo'n 27.000, 28 28.000 uh, toeschouwers hier op Houtrust. Dat was altijd grandioos. Altijd. Van het verleden van SUV-scheveningen... Hollandsport... Naar het heden. De realiteit van deze bekerwedstrijd, de hoofdklasser die het opneemt tegen de club. Dat lijkt, meneer Wenneker van de club, eigenlijk een ingecalculeerde nederlaag hè? Nou. Ik heb net gezegd, het is natuurlijk in de stad belangrijk dat die twee uh, verenigingen tegen elkaar spelen. Hoop is er altijd, want het is een, blijft een voetbalspelletje. Maar uh, ja, we, uh, misschien dat de spelers van ADO denken van nou, die uh, Scheveningers die rollen wel even op. Misschien is dat onze kans, maar uh, ik denk het niet. <laughs> Je kan ook zeggen, het goede nieuws is dat er altijd een Haagse club overblijft na deze ronde. Nou, dat heeft hij goed, uh, goed in de raad. Ja, dat is inderdaad het juist. ...van de eerste helft aan waarin Scheveningen... jawel, Scheveningen leidt met 1-0 tegen de proefclub ADO. Kom op, 2-0, hoppa! Ja. Een droomstart wordt het voor Scheveningen. 1-0 uit een strafschop, een strafschop die genomen wordt... ...uitgerekend door een oud-speler van ADO, Jacques Polak. Je moet uh, alles uh, wat, wat er gebeurt, is dus moet je achter je laten. Alleen het is een mooie club, ja, en dat, uh, als je daar dan tegen scoort... Ja, dat is, dat is leuk, maar je, je koopt er niks voor. Oké, okay, voor de rust is de stand dan alweer gelijk. Maar uiteindelijk zal het tot de tachtigste minuut duren voordat Ado Den Haag de wedstrijd beslist. Dan blijft er bij de hoofdklasser een zuur gevoel over. Ja, ja, een zuur gevoel dat je verliest. Maar ik ben ontzettend trots op de ploeg dat we kaart gevochten hebben voor elkaar En uh, we hebben het zo moeilijk mogelijk gemaakt. En uh, ja, we hebben het alleen niet... Uh, ja, in drie punten kunnen uiten. Als al 21 september 2011 voor altijd in de boeken staan... als een bijzondere dag in de geschiedenis van SVV Scheveningen. En het bleef nog lang onrustig, al daar in de positieve zin van het woord. Aron won trouwens met 3-1, stond lang wel met 1 achter, maar won dus met 3-1. Valencia tegen Barcelona. Kort voor rust. Nog steeds 2-1 voor Valencia. En bij de Graafschap Utrecht in de verlenging. Barstigler. Die is uh, zojuist begonnen. El Hasnaoui is dan bij de Graafschap toch maar in de ploeg gekomen. Misschien kan hij het verschil maken. Utrecht valt aan via Zullo. Ook al een invaller die zijn landgenoot Oor kan aflossen. Dat vond ik bij Utrecht een van de beste. Maar de trainer zal gezegd hebben. Ik heb je dit weekend ook wel hard nodig. Graafschap verdedigt uit. Krijgt met een gelukje de bal mee. Omdat Snyder erop gaat staan. Maar hem vergeet mee te nemen. En dan kan... Het hele spullen doet hem zich met grote passen verplaatsen in de richting van dat doel van Van Dijk. Maar het duurt even voordat iemand de bal onder controle heeft. En het duurt even voordat in dit geval El Hasnaoui gevonden is. Die schiet en Van Dijk met een goede reflex. De bal uitverdedigt dan verder door Zullo. Die doet dat erg onhandig. Zo kan de bal via de leeuw opnieuw terugkomen. En de kopbal van Poupon gaat maar net naast. Zo krijgt de Graafschap in de eerste minuut van de verlenging twee behoorlijke kansen om Utrecht op een achterstand te zetten. Maar tot twee keer toe. Lukt het niet. Eerst staat Van Dijk in de weg en daarna dus Poepom. Die de bal op het hoofd krijgt naar die voorzet van de Leeuw. Maar net naast komt Utrecht even in de verdrukking. Het wordt nog wat in deze verlenging. Spannend zal het blijven in ieder geval. Anderhalve minuut onderweg, 1-1 bij de Gaafstap Utrecht, dat nog altijd wel. Trainer Kasparini is ontslagen bij Inter Milan. De samenwerking duurde vijf wedstrijden om precies te zijn. En van die vijf officiële wedstrijden onder zijn leiding werden er vier verloren. En dan weet je hoe het zit en al helemaal Emiel Schelf is. Goedenavond Emiel, is geen verrassing toch? Nou, het is natuurlijk wel een verrassing als je net een nieuwe trainer aanstelt en je gooit hem, dan na ze het al uit. Ja, maar als je, de, de, de, als je... Ik weet dat de voetbalwereld een korte termijn uh, denkproces in werking stelt, maar dit ging wel heel snel. Ja. Maar ja, hij heeft zijn een pad ingeslagen. Waar uh, op een gegeven moment geen, uh, ja, geen weg terug meer leek. Zij verklaarde zijn eigen systeem wat hij die, al die jaren lang bij Genoa als trainer min of meer succesvol had ontwikkeld. Ook heilig bij, uh, bij Inter. Ja. En daar, daar klopte het toch niet helemaal. Gisteren, gisteren verloren in de beker. Ja, dat is niet hele gekke dingen. En ik moet eerlijk zeggen, Robert, ik, gevoelsmatig, ik loop toch een klein tijdje mee, dacht ik, hé, hey, leuk, Kastanjols maakt zijn debut uh, voor Inter op 18-jarige leeftijd. Dat is de jongste Nederlander ooit die debuteert in de Serie A. En tegelijkertijd dacht ik, Casperini wil weg. Want waarom laat je Kastanjols uh, als rechterspits debuteren in een wedstrijd die vooraf al als cruciaal werd beschouwd? Hij moest gaan winnen. Uh, Zet Snijder vervolgens achter drie spitsen en ging dus ook weer met drie man achterin spelen. Ja, het was net alsof tien dacht van, uh, nou, uh, dit, uh, dit is mijn waterlood, laat het dan maar uh, een waterloon in stijl zijn. ik ja, dacht dat hij ook bij 1 0 achter ook nog de spits eruit haalde? Uh, nee, ja, hij heeft wel een spits voor een spits gewisseld, oh, maar ja, het, okay. het was allemaal om oud-ijzer. Hij haalde voor Land eraf, na, na, ook nog ja. eens, tegelijk met Castanjos weer. We dus zijn haalde in de rust, toen ze 1 0 achter stonden, nog eens twee aanvallers af. Ja. Hij deed allemaal rare dingen. Dus uh, ik had het idee dat hij het zelf ook niet meer zou zitten. En dat hij in principe uh, ja, ook niet erg lang gediscussieerd zou hebben... over uh, het feit van dat hij het misschien toch nog uh, voor elkaar zou hebben weten te boksen. Maar ja, nu kunnen we wel zeggen, het lag aan hem. Maar hij is de derde trainer in 14 maanden. Dus dan moet je als Inter toch ook een beetje in je spiegel gaan kijken, lijkt mij. Ja, dat was een heel treffend beeld na afloop. Ik heb het uh, straks nog even zitten bekijken op het internet. Uh, dat uh, voorzitter, voorzitter Massimo Moratti. Hè, ja, alle frustratie van al die jaren leed bij Inter. Te komen, natuurlijk, uit toen hij in positieve zin uit. toen hij in 2010 met, met Mourinho. Ja, zo'n beetje alles won. Hè? De, de, de, de trippel in Italië. en uiteindelijk ook vorig jaar nog onder Benitis. dan uh, de Wereldbeker. Maar dit was een hele andere. Moratti werd echt gekweld. en hij ging in discussie met een of andere Novara supporter. die gaf hem nog een half ai over zijn bol. Het was echt een. ja, het was, het was een verrangbeeld. Een maar ja, hij, hij heeft inderdaad. net wat jij zegt, heeft het gewoon. Uh, Drie keer volledig verkeerd gegooid. of hij nou moe was. Want de echte insiders zeggen ja, Moratti was al die jaren strijd moe. Koos daarom in eerste instantie toe voor Benitez. Dan dacht hij, nou, daar heb ik een reputatie. Hoef ik eigenlijk niet meer zoveel zelf bij de spijker. Dat bleek een misvatting, dat klikte totaal niet. Toen kwam Leonardo, dat was een beetje een, een, een vriendje van spelers. Was niet echt meer een, een soort spelersmanager. Was bij Milan eigenlijk ook al gebleken dat hij niet echt al klaar was voor het grote werk. En al nu, ja, Gasperini had naam in Italië. Maar ja, blijkt dus weer een enorme miscatch. Dus uh, nou, op naar de volgende zou ik zeggen. Ja, zeg het maar. Ja, Claudio Ranieri is vanavond ja. al aangesteld. En dat is, die voetbalwereld is wel, wel een fantastische wereld, hoor, Robert. Want gisteren heb ik, uh, heb ik nog een uitspraak gehoord van diezelfde Ranieri. Die is tegenwoordig analist bij de RAI. Van. Waarom maakt iedereen zich nou zo druk om? Laat die Gasperini toch eens een, een half jaar werken. Want dan, dat, dat, dat vak van ons staat zo ernstig onder druk. En Het was al benaderd waarschijnlijk. En hij staat echt meteen met zijn koffers op de stoep... en met zijn assistenten om de zaak over te nemen. Ja, heerlijk. Ja, ja. Is hij de man, denk je? Nou ja, ik weet het niet. Ik denk, eerlijk gezegd... Je kent Chelsea, dat... ja, Juventus bijvoorbeeld. Ja, hij is natuurlijk wel een, uh, een grote naam. Hij, heeft, hij is uiteindelijk gesneuveld toch wel ook op de Totti-factor bij AS Roma. Dat was zijn laatste club. Uh, Totti-factor? Uh, moet je even uitleggen. De nou ja, goed. Totti is de baas bij Roma. Dat is eigenlijk heel simpel. En als je daar als trainer niet mee weet om te gaan, dan, dan sneuvel je uiteindelijk. Ja, sketch. Ja. Dus uh, daar is hij dus op gesneuveld. En uh, ja, toen heeft hij eerst lelijke dingen gezegd. Dus heeft hij nu weer teruggedraaid. Dus het is ook een beetje in een draai komt. Mm. En... Uh, ja, ik, ik, ik moet het maar afwachten. Kijk, op zich lijkt het vrij simpel. Je hebt uh, twee hele goede spitsen. Uh, Milito en, en Forlan. Dan heb je er een van de beste spelmakers van de wereld achterlopen. Wesley Sneijder. Nou, dan stel je er nog een paar achterop. Waarvan gewoon vier in de acht en niet drie. Want dat hebben die oude mannen bij Inter hebben ze in geen honderd jaar gedaan. Dus doe het dan maar gewoon ouderwet zoals Mourinho dat eigenlijk al deed. En, en daarna eigenlijk ook nog wel redelijk succesvol is gebleken. Hè? Want Inter heeft vorig jaar wel gewoon de Coppa Italië en die wereldbeker gewonnen. Dus... Ondanks dat het mindere trainers waren, hebben ze toch prijzen gehad. Ja, ga maar even terug naar de oude, oude format. En volgens mij kan je dan nog wel best mee. En ze hebben trouwens geluk, hè? want alle resultaten vanavond in Italië... spreken een beetje in hun voordeel. Want Milan speelt ook weer gelijk tegen Udinese. En Juventus speelt ook voor het eerst gelijk. Dus het is niet helemaal desastreus de achterstand. Dus er zal, daar zullen ook wel weer... Uh... Ja, spirituele betekenissen aan ontleend worden. Dus inter is ook nog niet helemaal uitgeschakeld. Maar als je ze gisteren hebt zien voetballen en jij hebt dat begrijp ik uit jouw woorden. Nou, ik ook. Ik heb zelden zoiets gezien. Dus er zat echt totaal helemaal niets in. Oké, maar hier moeten we bij laten, Emil. Je kunt al twaalf uur praten, maar hebben we geen zin. Juventus inderdaad 1-1 tegen Bologna en AC Milan tegen Udinese wordt ook 1-1. Dat is een pierlo bij Juventus. Ja, goed, bij deze... Niet dus Ik zei, tot, we hebben niet tot 12 uur. Dag Emil. Dag. We gaan daar uh, Bas leggen. de graafschap tegen Utrecht. Het komt mij ook bijzonder slecht uit dat we niet tot 12 <laughs> uur hebben. Ja. 97 minuten gespeeld, verlenging bezig in Doedeghem bij de graafschap Utrecht. 1-1 nog altijd. De stand de graafschap wordt beter in de verlenging, wordt gevaarlijker, wordt dreigender. Mooi is om te zien dat uh, een deel van de vaste supporters van de Graafschap uh, besloten heeft om even om te lopen bij het stadion. Want het zit bij lange na niet vol hier. Om aan de andere kant achter het doel dat nu verdedigd wordt door de FC Utrecht te gaan staan. In de hoop dat ze daar straks wie weet de winnende goal kunnen zien. En als dat niet lukt dan kun je toch in ieder geval met je geschreeuw en je gezink de keeper van de tegenstander wat zenuwachtig maken. Hoewel Van Dijk schrikt er ook niet meer zo snel. Balba zit voor Utrecht eventjes weer via Schut. Aan de linkerkant zou hij dan uh, eigenlijk naar Bulthuis moeten. Dat gebeurt ook nu. Die kan wat meters maken. De Leeuw komt wel, maar duurt even. Maar dan ligt er een speler van Utrecht met kramp geblesseerd op het veld. Dat is Martensson. Ik zou toch zeggen, Zweden weet over het algemeen wel hoe dat werkt. Dat zijn jongens die zijn goed in conditie. En nu bij de Graafschap gaan ze ook ineens uh, naar de grond. Dat lijkt me Abdullah die daar nu met krampverschijnselen op het uh, gras ligt. Ja, het eist zo zijn tol. Na 98 minuten deze wedstrijd bij een 1-1 stand... En we liggen dus stil. Deze week, ja letterlijk, Bas moest er zelf om lachen om die woordspeling. Deze week zijn de Nederlandse hockeyvrouwen begonnen aan de laatste fase richting de Olympische Spelen in Londen. Nu al hoor ik u denken, ja nu al, want de Europese kampioen verzamelt zich wekelijks op Papendal. Om daar van maandag tot en met woensdag te blijven. Een uh, methode die volgens de bondscoach Max Caldas veel fysieke en psychische voordelen met zich meebrengt. Maar het is natuurlijk ook gewoon gezellig. Goedemorgen, dames. Betrapt. Lekker geslapen? Heerlijk geslapen. Jij ook? Ja, ik ben wel net, net wakker. Is dat net zo'n ontbijt als wat je thuis krijgt? Nee, dat niet. En het is heerlijk dat je lekker kan lopen en alles kan pakken wat je wil. Ben je goed geslapen? Ja, heerlijk. Mm. Ja, ik vind het hier, als ik toch, erg, als ik toch van huis moet zijn, dan ben ik het liefst hier. Max Kalders, moscoach, ook uh, wakker. Goed ja. geslapen? slapen? Slapen. Ik slaap wel al altijd gewoon heerlijk hier. Uh, Dienste paar dagen in het hotel ben ik altijd vroeg wakker. En uh, vannacht was ook zo. En uh, vijf uur s'nachts dacht ik, nou, te enthousiast om wakker te zijn. Dus even terug gewoon uh, draaien en slapen. Maar hij uh, was keurig op tijd gewoon wakker. En, uh, ja, heerlijk. Ah, het is toch wel intensief. Drie dagen, bijna een halve week dat je van huis bent. Toch, Sophie Poelkamp? Um, ja, dat is op zich wel intensief. Maar dit was nog maar de eerste keer. Maar het vooruitzicht is wel, uh, ja, is wel intensief. Maar ja, dat hoort er bijna in zo'n jaar. Het zijn de eerste drie dagen van een hele bijzondere periode, hè? Ja, we hebben gekozen om zo'n aanpak. om uh, aan ons de kans te geven. om uh, misschien bij Londen op de beste manier gewoon te kunnen uitkomen. Um, om met name uh, fysiek. Uh, een geestelijke uh, uh, ontwikkeling te maken in de volgende periode. Dus uh, wat dat betreft. Uh, ja, geloven we allemaal aan deze aanpak. en uh, we zijn heel blij dat, uh, dat we begonnen zijn. Nog een, nog een heel jaar zo, Kim Lamers. Maar jij, jij vindt het eigenlijk wel normaal, vanzelfsprekend. Ja, nou, ik heb geloof ik echt een knop omgezet. maandag is woensdag hier en dan uh, donderdag, vrijdag en het weekend lekker thuis. Ja. Ik vind hier oprecht echt een hele lekkere fijne sportomgeving. Dus het scheelt zoveel reistijd. Ik krijg er ook echt dingen voor terug. Je kan rusten in de plaats dat je op een club hangt. Dus ik zie ook echt wel positieve uh, dingen. Ik weet dat de meiden maandag zeker met terrorsien zijn hier gekomen. Van, we moeten hier beginnen. Maar, Was dat te merken? Jawel, maar... Je op een normale manier en uh, wat leuk is het uh, na de maandagavond, uh, dat stemming is wel totaal gewoon verdwenen. Is dat een beetje je tweede thuis hier? Uh, nou, het is de eerste week natuurlijk hier en uh, ja, het moet dadelijk wel tweede thuis gaan worden. Maar uh, ja, het is nog wel even wennen, maar we hebben natuurlijk van tevoren ook al vaak al papen al getraind, dus dat, uh, ja, wat dat betreft is het niet wennen. Nee, maar het is dus nu drie dagen achter elkaar, een halve week en de rest van het jaar, nog wel pittig. Ja, het wordt, het wordt zeker een pittig jaar. Maar ja, het is natuurlijk, we hebben het ons ook wel op voorbereid. En we wisten dat dit voor de deur ging staan. En ja, Londen komt eraan. Dus we hebben gewoon nog, nog veel werk te doen. En ja, die drie dagen die we hier samen zitten, kun je wel echt gewoon heel veel doen samen. En... Ja, we weten dat het traject naar Londen nog lang is, maar dat hebben we ook nodig. Wat vonden de clubs hier eigenlijk van? Want die zijn de speels dus gewoon drie dagen kwijt. Dat wel, maar um, mensen van de clubs trainen niet op maandag of op woensdag. Dus um, we hebben de eerste dag van, van de week naar ons stuur, zeg maar met, met hun gevraagd en ge die raamden gekregen. Uh, en het programma, het periodiseren, is zo gemakkelijk dat, uh, dat de clubcoaches weten wat de mannen aan het doen zijn per week bij, hier bij ons. Waardoor, dat gebeurt in overleg? Uh, ja, dat gebeurt in absoluut in overleg. En, uh, uh, ze weten dat ze donderdag in principe, in, principe, in donderdag kunnen ze bij hun ja. gewoon dubbel trainen ja. Nederland zonder moeite. Nederland nog één seconde, twee seconden, weg is van de Europese titel en die is nu binnen. Nederland wint van Duitsland de... Achste, Je ziet ook het plezier, de beleving bij de speels. Ja. Is er eigenlijk een, misschien wel een parallel te trekken met het Nederlands voetbalhelftal? Die hebben ook veel plezier, winnen alles, uh, alles klopt. Ja, ik denk dat um, um, is het Nederlands eigen dat moet gewoon leuk zijn. Dus anders vinden we gewoon niet zo leuk. Om, om te en, is dat typisch Nederland? Ja, dat vind ik wel. Je altijd, ja, moet altijd leuk training hebben. Ja, dat is niet altijd gewoon zo. Is uh, dat voor een Argentijn wel goed te begrijpen? Ja, dat ik wil ook altijd leuk hebben en lol, hebben, lol maken, maar dat maak ik ook. Alleen, uh, uh, daar, ben ik, daar ben ik ook centraal in. Uh, maar de punt is, de kunst is om, om de juiste momenten, de juiste dingen te gaan doen. En, en dat is iets dat vanaf dag heen hebben wij met z'n afgesproken van... we gaan ongelooflijk lol hebben, maar we gaan ongelooflijk hard werken. En soms gaan jullie me haten, soms ga ik jullie niet willen zien. Zijn jullie kamergenoten? Hè? Ja. De rest van het jaar? Ja, dat hoop ik wel, ja. Gaat dat goed? Ja, dat gaat altijd goed. Dat is voor kleine zusje. Wat vinden ze er thuis eigenlijk van? Dat je een halve week weg bent. En dat een jaar lang. Het is voor haar, mijn vrouw is uh, hoogzwanger. Zo, dus, uh, dus, uh, je... Oh, je durft. Ja, je durft, ja. Het leven van de topsporter gaat niet over rozen. Nee, nee maar dat, ho dat hoeft dan niet. Alleen, het is wel leuk. Lekker ontbijt, het is negen uur. Schappelijke tijd, toch? Ja, negen uur is helemaal prima. Eet smakelijk. Dank je wel. Ja, een reportage van Matthijs Westraat... over uh, de stage van de Nederlandse hockeyvrouwen op Paardal. Nog even kijken bij uh, de van Utrecht. Volgens mij vallen ze alleen maar om bij jou, uh, Bas. Ja, maar dit is nu. Uh, je kijkt nu waarschijnlijk op de monitor mee ja. naar Snijder die op de grond ligt. Omdat hij een beetje een rare botsing heeft met El Hasnaoui. Die wil eigenlijk naar de bal toe. Ingooien voor de graafschap. Nou lopen ze allebei een beetje naar die bal toe. En El Hasnaoui trapt op de achterkant van de hak bij Sneijder. En nou ben ik altijd geneigd om voetballers uh, niet meer te vertrouwen. Want ik heb zo vaak gedacht dat zal wel per ongeluk gaan. Maar dat ging, dat ging het dat niet. Nou ja, laat het maar in het midden laten. Want Sneijder heeft er behoorlijk last van. Wisselen mag niet meer. Het is dus 1-1. In dit duel tussen de Graafschap en FC Utrecht. We zitten in de verlenging aan het einde van de eerste helft van deze verlenging. 104 minuten dus op de klok. En Utrecht mag een ingooi gaan nemen zal dan de bal teruggeven aan de Graafschap. Het is werkelijk niet te zeggen hoe deze wedstrijd eindigt. Feit is wel dat er in de laatste 6, 7, 8 minuten niet heel veel kansen meer zijn geweest. Het zou ook maar zo kunnen dat het zeg maar een beetje doodbloedt en dat straks... Strafschoppen de beslissing moeten gaan brengen. Utrecht loert wat meer op de counter. De graafschap is toch de ploeg die wat meer nog naar voren durft en wil. Nou ja, uh, we horen het later. Ja, 1-1 is het voorlopig. Uitslag in het oog van ons 812. Op teletext kunt u het helemaal uh, volgen. Straks het doog met Kledy Polak. Goedenavond. In Finland waait een anti-Europese wind.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 Ga snel naar uw dealer of kijk op e Peugeot.nl voor de voorwaarden. Let op. Geld lenen kost geld. Dit is Radio 1.